Ik twee, drie dagen, we! Die dagen! Ja, moet ik nou met jouw wat hier in Gent? Hou je nou vrouw zingen? Ja! Het was op Copa, Copa, Copa, Frans. Ik had geen zin in eenzaam zijn, dus ik ging naar de Albert Heijn. Noemt zich zangerij. Ik zag een op, die daar te koop stond. Maar toen schrok ik me toch een bups. Er zat een kleine groene rups. Ik was meteen verkocht, ik was meteen verknocht ik zag aan zijn lieve ogies, dat hij mij ook mocht. Ja, dan gaan we! Pas op Copa, Copa Copa. Frans. Crescendo allemaal. Toen ja. ik een rups in de slaap. Bedienst hem bergzachtig. Pas mij. op Copa, Copa Copa. Yes. Ik nam hem naar huis en hij voelde zich thuis op mijn sofa. Copa van Laan. Jongens, het gaat lekker, dit is jammer dat zij er doorheen zingt. Maar het gaat heel erg lekker! Bob zou wat zachter kunnen praten. Okay, ja! En ik gaf hem cola en wat salada Het was toch zo'n sociale rups Hij ging echt mee naar al mijn clubs En naar de sauna Hij werd mijn Ja, Ik had nog nooit zo'n vriend gehad En iedereen moet nog eens wat Dus ging hij mee naar het Ja, We hadden samen fret En soms werd dat kleine groene glippertje Haast door mij gebleven Ah stappen. Ja! Copacopa vond. En gaat goed zo, jongens. toen ik een rups in de slaap Van schot erin. Op Copacopa hond. Maar wat werd hij toen lang? Het was geen rups, maar een slang. Hij werd een Cobra. Ah! Het was te laat. Dan weer crashen. Dan ben ik nooit Piet Noordijk zitten. Je hebt je solo gehad. Zo, ga lekker. Wat? Nee, nee kan, mo ah, moet ik niet. Ja! ja, hij is een Cobra. Tot mijn frustratie Ik was echt vreselijk ontzet Met die gifspuit in mijn bed Want een cobra Ziet zo'n relatie Met hele andere ogen aan Nee, hij nam het er maar van Hij was niet meer Hij deed me telkens zeer Hij keelde me als hij me streelde Maar nu doet hij niets meer Want op Copa Copa, Copa vond De rep die ik vroeg Zo braaf vond Bob, hou eens op Ik, ik is heb je cobra Kop afgeslagen. Zijn hartstogt en passie verwerkt in dit tassie. Arme Cobra. Kreeg te veel praat. Zich Arnie, zou je wat minder kunnen spugen, Want die hele koopsectie zit onder jouw schuim. Geen gezicht. Nou, ik moet dat. Ja, maar ik kan het, hebben. Ik zing uit mijn hart. Ja, je kunt beter uit de mond zingen. Ik kunt. zing gewoon uit mijn hart. En dan ja. komt dan wat vrij. Ben je klaar? We gaan het ja. beginnen zo meteen ja. mensen. Zo meteen komt de alarm. Dit is één oliepirooi. ze hebben het nooit door. Bob van die moet ik weer. Ja, van die moet, Bob, weer. Die moet ik weer. weer. Ja, ja, ja, ja. op Copa. Nu Co auto's oh. melden, dat nu niet. Auto als je dat met dit bezig met je zo met je zin. Ja, nu! Het was er op Copa. Copa, Copa Want... Ooit nog een rups bij mij aankomt. Deze ik hola. Ben jij geen cobra? Dat ik waarschuw je thuis, neem nooit een Cobra in huis op een cobra. Ja! Copa laat. Nou, het was lekker, Annie. Ga jij pas je brommer starten? Ik ah, moet weg. voor ja, jij dat weer thuis, bent? Bedankt, jongens. Heb ik al gezegd dat we opgehouden? Ja. Oké, okay, doorgaan. gaan. we Allemaal lekker crescendo. Via je bek is even lekker. Paf, ja, gelukkig. Ah, nee, het is over. Doeg! <coughs>